Het is acht uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Griekenland kiest vandaag voor de tweede keer in zes weken een nieuw parlement. Het lukte de partijen toen niet een coalitie te vormen... en daarom is de kiezer nu opnieuw aan zet. De Grieken zijn diep verdeeld over de vraag of het land zich moet houden... aan de voorwaarden die de Europese Unie heeft opgelegd... bij het verlenen van de miljarden aan noodhulp. De twee partijen die het in de peilingen het beste doen... de conservatieve nieuwe democratie... En de linkse Syriza denken daar heel verschillend over. Nieuwe democratie wil verder bezuinigen. Syriza wil op zich dat de Grieken in de euro blijven, maar weigert de voorwaarden te accepteren.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 In Rotterdam is op de Erasmusbrug vanochtend vroeg een scooterrijder om het leven gekomen. De man reed tegen een gesloten slagboom en werd bij de botsing tientallen meters weggeslingerd. Aan de zuidkant kan een deel van de brug omhoog voor grote schepen. De slagbomen waren dicht toen de scooterrijder over de brug reed. Maar vermoedelijk heeft de man dat niet gezien.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 In Egypte is vandaag, net als gisteren, de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De stembuursgang verliep gisteren rustig. De strijd gaat in de tweede en beslissende ronde tussen twee kandidaten. Ahmed Shafik, de laatste premier onder de verdreven president Mubarak. En Mohamed Morsi, kandidaat namens de moslimbroederschap. In peilingen in Egypte gaan ze gelijk op.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 Wolkenvelden en zonnige periode. Vanmiddag kan plaatselijk een bij ontstaan. Er staat vooral aan zee een stevige zuidwestenwind. Het wordt 18 graden aan de kust tot 21 in Limburg. Morgen met name ochtends flink wat regens. Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 19. En ook de dagen daarna lichtwisselvallig bij temperaturen van 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Met de velduil gaat het goed. En dat is te danken aan alle mensen die zich hard hebben gemaakt... voor het agrarisch natuurbeheer in de provincie Groningen. De werkgroep Grauwe Kiekendief, de provincie, de boeren en vele vrijwilligers. Soms is er terecht veel kritiek op agrarisch natuurbeheer. Maar hier werkt het. Chapeau. Dat is een vrouwtje. Op de extra brede akkerranden en de speciaal ingezaaide velden met lucerne en rode klaver... komen veel muizen en zangvogeltjes af. En die staan weer op het menu van kiekendieven en de velduil. Kiekendieven komen overdag langs en de velduil in de schemering. Het is een stoere, stevige uil met bijzonder grote gele ogen. En wie hem ziet glijden en zweven over de velden... zal het niet snel vergeten. Waar je hem kunt zien? Tja, windschoten... Overschild, Westeremde. Veel geduld hebben, verrekijker mee en een thermoskannetje koffie. En als je daar rondrijdt, kun je direct de Groningers feliciteren met hun succes. MUZIEK Goedemorgen. Nou, aan de start van deze ja, toch wel bijzondere uitzending... geef ik u even een update over de situatie van mijn mede prestatrice Janine Abbring. Voor wie het gemist heeft. Janine deed mee aan het programma Wie is de mol van de AVRO. En tijdens de opnames in het buitenland is ze ernstig ten val gekomen. Waarbij ze een van haar rugwervels op meerdere plaatsen heeft gebroken... en spieren en pezen heeft gescheurd. En wij zijn daar natuurlijk als veel luisteraars enorm van geschrokken... Maar ook weer wat opgelucht toen ons uit het ziekenhuis relatief optimistische berichten bereikten. De operatie die donderdag is uitgevoerd is uh, geslaagd. En de artsen houden rekening met een volledig herstel. Maar het is natuurlijk maar afwachten hoe uh, Janine nou helemaal uit die operatie uh, tevoorschijn komt. We hopen uiteraard dat uh, Janine weer snel terugkeert op het vroege vogelsnest. Tot tien uur hoort u in elk geval uh, veel uh, over natuur en milieu. Zoals u van ons gewend bent, een drijvende tuin. Een wereldbol van plastic afval, landbouw in de stad. En over een nieuw in Nederland ontdekte diersoort. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. MUZIEK De muzieksamensteller Renald Ruiter heeft zich dit keer laten inspireren... door uh, de sportwedstrijd vanavond, Portugal-Nederland. En u hoort uh, veel muziek uit Portugal, nou voor het gemak ook maar Brazilië en Nederland. Dit was het menuet uit de Sinfonie en Best Groot... van de Portugese componist Carlos Seixas, uitgevoerd door het Orkestra do Algarve. We hebben een, een primeur vanmorgen. Uh, Nederland heeft er vanaf nu een diersoort in de natuur bij... Insectendeskundige Cor Vendrich en Dre Teunissen hebben een voor ons land nieuwe keversoort ontdekt, de Vermiljoenkever. De kever komt voor in een natuurgebied in Noord-Brabant in de buurt van Eindhoven. Verslaggever Henny Radstaken is het gebied in met de boswachter en natuurlijk met de ontdekkers van de Vermiljoenkever. De geven van februari al ligt, goed die Ja, Cor dit is de plek waar u hem voor het eerst heeft gezien. Ja, dat klopt, ja. Dat is alweer een paar maanden geleden. Dat is in begin januari geweest. O? Oh. Dat ik hier s'nachts... Uh, Midden avond, in de winter? Maar. Midden in de winter, ja. En u liep hier s'avonds? S'avonds, ja. Om 10 elf uur. Dat ik, wat, uh, doet, wat doet een nette meneer dan in het bos op dat tijdstip? Ja, <laughs> dat tijdstip dan vind je inderdaad interessante kevers op tegen de stammen. Hè. Ja? ja? Maar en, ook in januari? Uh, in januari, ja. Toen kwam ik er eentje tegen... En... Ja, dat was kassa, hè? Ja? Een <laughs> ja. gat in de lucht gesprongen? Ja, dat is toch altijd interessant voor, een uh, ente Als die uh, weer een nieuwe soort ontdekt van Nederland, dus... Uh, ah, al alleen... een beetje stilgehouden. Ja, het <laughs> blijkt dus een uh, zwaar beschermde soort te zijn, hè? Die op de, in de natuur een, uh, op flora- en fauna-bed staat... Als zwaar scherm, dus uh, de eigenaar van die bomen die zal toch maatregelen moeten nemen in, uh, in de toekomst. Ja, dat is Staatsbosbeheer, Sjaak Smits. Ja. ja, jullie hebben wel een unieke, uh, we moeten het nog gaan vinden hoor, maar jullie hebben wel een unieke kever uh, ineens hierbij. Uh, ja. ja, dat is inderdaad, we werden uh, opgehandendeerd door uh, Cor. Maar jullie hebben nu ineens een zorgplicht erbij? Ja, maar dat hebben we toch over dit bos hoor, een ja. zorgplicht. Het okay. gaat om deze, deze eiken, uh, Cor? Ja, je ziet, hè? hoe slecht ze erbij staan. Sommigen zijn uh, helemaal dood, dan valt uh, de schorst ook al af. Hè? Ze staan er slecht bij, maar dat is voor die kever voor die vermjoen juist. Voor een, die kever is dat uh, uitstekend. Hè? Die zoekt echt uh, onder de schors, zoekt hij zijn, uh, zijn broedplaats op. Hè? En dan moet aan bepaalde kwaliteiten moet dat, uh, voldoen, wil hij daar uh, zijn eieren in, uh, in afzetten. En dat doen deze eiken. Was u er ook bij, uh, Dree Teunissen, die Cor ja. uh, hem ontdekte? Nou, ik was er niet bij, maar Cor die belde mij is middags om half vijf op van uh, drie. ik heb iets gevangen en denk, volgens mij is dit. En het was inderdaad zo, En ik zeg altijd tegen Cor, dat wil ik wel even zien. Eerst zien <laughs> ja. nog geloven. En de volgende morgen had ik uh, even ruimte en toen zijn we teruggegaan. En uh, ja, toen hebben we uh, eigenlijk die, die bomen verder ont ontdekt, dat is een groot woord, Cor heeft hem natuurlijk ontdekt, maar de populatie gevonden. En toen hebben we het bij het beheerder gemeld en verder naar uh, Naturalis en dan het ministerie. En dan, dan begint het uh, te rollen. Want het is een heel bijzondere ding. Het is een Europees beschermde soort die uh, uh, vooral in Noord-Europa teruggaat. De, de, de kern van, van, van het gebied ligt eigenlijk in Hongarije. Dat is een, de bron, als het ware. En van daaruit zijn ze tot in Zuid-Duitsland gekomen. In Baden-Württemberg en in Beieren, daar zijn ze, zit nog een populatie. Maar verder noordelijk niet meer en westelijk ook niet. Baden-Württemberg, dat is het nou ja, dat is, dat is, Hoe ver weg is dat nog? Want... Nou, dat is denk een kleine 700 kilometer, denk ik wel. 600-700 kilometer, juist. Hoe komt hij dan hier terecht? Dat vragen we ons ook af. En dat proberen we te onderzoeken. Maar het is omdat het zo'n verborgen soort is, eigenlijk. Je ziet ze eigenlijk overdag zelden. S'nachts lopen ze over de stammen. Het zou best kunnen dat er... Uh... Dat, dat er hier meer bomen zijn. Maar ja, we nou, hebben we heel bewust gezegd van... We stoppen nu met onderzoek. Dat laten we een ander over. Het kan iets met klimaatverandering te maken hebben. Ja? Maar dat is altijd... Er, er wordt veel over gediscussieerd. Maar daar kun je niet veel mee. Hier hebben weer de bewuste bomen. Deze en in die andere kale. Hier is een dode eik. Ongeveer... Uh... 50, 60 centimeter diameter de stam, hè, Ja, dat zijn ze wel, ja. De Dan eh, Daar gaat je weer een stuk schors van de bomen. <laughs> Kijk, je kunt die vaatgangen zien, maar dat is niet... Het hoeft niet van die kever te zijn, Want Er zitten er veel meer soorten op op deze, op deze bomen, hè? Vroeger werd alles... Eh schoon zou ik willen zeggen, tegenwoordig. Uh, de ze 20, 30 jaar, ook staatsbosbeheer laat natuurlijk ook Uit, veel, steeds meer doodhout uh, ja. in het bos staan, liggen. Ja, die term gebruiken wij nou veel. Uh, doodhout leeft. Nou, Je ziet in dit geval die dode eiken. En uh, gezien wat er nu op afkomt, dan is het toch echt een duidelijk voorbeeld van doodhout leeft. Even die naam, want het heet, hij heet Vermiljoenkever. Ja, hij heet Vermiljoenkever en dat is een naam die is pas een week oud. <grijg> Hebben jullie er lang over moeten nadenken? Het was eerst de scharlakenrode kever, omdat die in het Duits charlachkever wordt genoemd. Maar we hebben dus bewust gekozen voor een korte naam. Want we hadden eerst scharlakenrode platte schorskever. Omdat de familie Cucuide, die een drie soorten in Nederland heeft, die is, heeft een naam gekregen voor platte schorskevers. Maar dat werd een zo lange naam. En vermiljoen is een, een kleurstof. En vermiljoen geeft de kleur aan die je ook in de Nederlandse vlag te, aantreft. Het rood in de Nederlandse vlag is ook Vermiljoen. Officieel is dat Vermiljoen? Dat, dat is officieel ook Vermiljoen. Want die kleur is het. Het is een, het is een, het is een, een aparte kleur rood, Het he? is een aparte kleur, bijna lichtend ja, rood. In een doosje meegenomen, Het reet Teunissen. Want dit zijn uh, de, ja, door jullie, of door Cor, de gevonden exemplaren. Ja, dit is de, de Vermiljoenkever. Ja, het is een die prachtige, is, on, bijna onbeschrijfelijke kleur rood, hè? Ja, ja, Hij is felrood, matrood. En hij heeft het, wat hij opvalt is vooral de kop, die een beetje driehoekig is... Dat noemen ze dan de, de wangen die ver uitgegroeid zijn, als het ware. Hij zit keurig op een kaartje opgespeld. Ja, hij is een centimeter iets meer groot ja, als nee. je de, de voelsprieten erbij uh, telt. helemaal compleet. <laughs> Anderhalve centimeter. Hij is ook plat, hè? Je kunt zien dat het een hele platte kever is die ja. achter de schors kan. Ja. En een heel die... ja, een lang, erg rechtho rechtho rechthoekig schild eigenlijk bijna. rechthoekig. Ja, ja, ja, heel bijzonder. Streep in het midden. Deze gaat, nee, een exemplaar gaat naar Naturalis. Die gaat de collectie in. De, de nationale collectie in, in ja. Ja. ja. Voor de wetenschap. Precies. Dit was de Daarnaast. eerste boom waar ik hem vond. En dat was hier onderaan. Ik dus trok een stuk schos eraf. En... Gewoon een beetje toeval. Puur... Ja, ik ben toeval, ja. Was u ergens anders naar op zoek? Of... Nee, toch wel naar kevers die over die boom in zouden lopen. Hè? Omdat er hier een stuk schors los zat. Dit, dit was al kaal. Hier een stuk schors los, trok ik het los. En toch viel er eentje <laughs> op de grond. Dit is de allereerste vindplek dit, in Nederland. Nou, dit is de allereerste vindplek van Nederland. Hij zou er bijna een bordje bij zetten, maar dat, uh, nee, maar dat moet we je maar niet doen. Nee, ja. nee, nee, we willen het een beetje rustig houden. Kijk eens wat hier aan mijn arm hangt. Wat heb je? Kijk eens wat hier aan mijn arm hangt. Wat is dit? Een dood, een doodexemplaar. Nou ja, nou. Ik heb net aan die boom staan trekken. Ja, ja. Nou zeg. Een dode vermeldjoenkever. Dat is die. <laughs> ja. Nou ja, zeg. maar, zeg. Nou, hoe is het moeilijk? Nee. Ik wou een mug wegslaan, maar dat hoeft dus niet, want nee. het is deze kever. <laughs> nou zeg oké, okay, net voor elkaar. Maar waar komt hij dan ineens vandaan, Koor? Achter het schors. Ik trok hier aan de onderkant een stuk schors eraf. en Ik wou een mug wegslaan ja. en ik sla een kever weg. En dat, dat blijkt hij dus te zijn. Zijn schildje is een beetje gespleten. Ja, hij is dood. dood achter het schors gezeten. Ah, ja. Dat kan, gebeurt wel ooit, maar zelden. Zelden dat je je kevers achter het schors vindt. Niet zoveel. Maar dit is wel heel bijzonder, ja. Natuurlijke dood. Dat is een natuurlijke dood, Ja, ja. Dan zijn dit al aan de voorplanningen deelgenomen en dan gaan ze toch dood. Nou, dit is wel heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder, vind ik. Ja. Ja. Nou, bedankt, Boom. Bedankt Boom. Ja, bedankt, Boom. <tied> Deze week begon de langverwachte VN-conferentie over duurzame ontwikkeling. Rio Plus 20 wordt vermoedelijk de grootste VN-top ooit. Meer dan 50.000 deelnemers reizen af naar de Braziliaanse badplaats. En aan de telefoon onze man in Rio, D66-europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy en rapporteur Biodiversiteit. Goedemorgen Gerben-Jan. Goedemorgen Menno. Uh, je bent nu sinds donderdagavond uh, in Rio. Uh, ja, hoe is de sfeer daar? Ja, dat klopt. Nou, de, de, de, de sfeer is, uh, is interessant. Uh, alles loopt hier alweer rond. Uh, uit, uit de hele wereld. Maar de onderhandelingen, daar gaat het uh, slecht mee. Die uh, lijken eerder vaster te draaien. dan dat daar uh, meer openingen gevonden worden. Ja, want er was even uh, sprake van een, een, een succesje. Wij, wij volgden het nieuws zo: er was sprake van een duurzaamheidsfonds van 30 miljard. Uh, ja, wat is dat voor fonds? Ja, dat is een, een, een, een eis van de ontwikkelingslanden die zich de G77 noemen, waar uh, ook China toe behoort. Dus waar wij als Europa aan de ene kant onze hand ophouden uh, richting China om onze euro te redden. Daar zien zij zichzelf als uh, ontwikkelingsland dat door ons geholpen moet worden voor duurzame ontwikkeling. Zij willen best wel meegaan naar een duurzamere economie, maar dan moet er fors betaald worden vanuit uh, het rijke Westen. En daar willen ze een fonds van 30 miljard euro voor, of dollar voor hebben voor de komende jaren. En vanaf 2018 zelfs 100 miljard dollar. En wat moet er dan met dat geld gebeuren vanuit dat fonds? Ja, dat, dat geld moet ze helpen om uh, duurzame technologie uh, te kunnen toepassen. Om uh, eventuele uh, negatieve economische effecten van verduurzaming uh, te kunnen opvangen. Uh, investeringen in duurzame energie, allemaal dat soort zaken. Ja. En daar is geld voor nodig. Alleen de uh, hoeveelheid geld die aanwezig is, is op zich het probleem niet. Alleen geven we het nu aan de verkeerde dingen uit. Ja, het is een beetje, wij vragen aan de ontwikkelingslanden van als je nu enorm economisch gaat groeien, doe het dan gelijk op een duurzame manier. En sla zeg maar de, de 150 jaar over waar, waarin wij het uh, natuur en milieu verpest hebben. Ja, en ze hebben natuurlijk ook wel een, een punt als ze zeggen van ja, jullie uh, hebben je rijkdom uh, vergaard door uh, de, de, de natuurlijke hulpbronnen uit te putten. En nu zijn wij aan de beurt. Alleen ja, wij hebben inderdaad die wetenschap dat dat uh, niet mogelijk is om dat ook de komende decennia te blijven doen met de huidige bevolkingsgroei. Um, dus... Ik hoop dat we ze nog kunnen overtuigen dat ook voor ontwikkelingslanden... uiteindelijk duurzame groei de meeste welvaart zal brengen in de toekomst. Maar dat, dat fonds waarmee zij geholpen zouden worden, komt dat er? Um, nou, ik verwacht niet dat dat op deze wijze er komt. Uh, overigens is het ook de vraag, als daar een overeenkomst over is... of dat uiteindelijk wordt uitgevoerd. Want die 100 miljard die zij noemen, dat is niet voor niks hetzelfde bedrag... als wat ook bij het klimaat is afgesproken. Maar dat is er vooralsnog ook nog niet gekomen... Veel belangrijker is het, denk ik, dat wij uh, de, de toch hele forse hoeveelheden ontwikkelingshulp die er al richting deze landen gaan, dat wij die proberen te verduurzamen. Wanneer wordt het nou echt spannend? De, nou, deze dagen zijn nog allerlei uh, pre-onderhandelingen. Uh, maar het wordt pas echt spannend uh, woensdag, donderdag en vrijdag. En het zal ongetwijfeld vrijdag weer tot in de late kleine uurtjes van zaterdagochtend doorgaan om toch nog tot een akkoord te komen. Uh, op een schaal van 1 tot 10. Hoe groot is je hoop dat het, uh, dat het echt iets op gaat leveren? De hoop is een 10. Ja. Uh, de, de, de verwachting is wat, uh, wat lager. Ik, uh, ik geef nu een 6. Dus ik, uh, ja, de hoop is, is een stuk hoger dan de verwachting. Ja. Nou, We hopen uh, met jou, Europarlementariër Gerber-Jan Gerbrandi... en rapporteur Biodiversiteit. Heel hartelijk bedankt en vooral veel succes daar. Dankjewel, graag gedaan. En Gerbrand schrijft voor ons een blog over de VN top in Rio. Kijk op onze site vroegevogels.vara.nl. deel, Allegro een stukje daaruit. Uit, uit het fluitconcert in G. Klein Lanotte van de Italiaan Antonio Vivaldi. Uitgevoerd door het Kamerorkest van Wittenberg met de solist Peter Lucas Graaf. Wij zijn zo terug naar uh, Ster en Nieuws. Daarna dat gelezen wordt door René van Brakel. Niets is onmogelijk met Monta-parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash Monta.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 Bel 070 302 4747. Ben jij klaar om zaken te doen? Jopic Business wel. Met zakelijk internet tot 120 MB. Ga naar upbusiness.nl of bel 088 1212 12 000. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Ook verkiezingen in Frankrijk en Egypte. De Fransen kiezen een nieuw parlement. De socialisten van president Hollande hopen de meerderheid te krijgen... zodat de president zijn plannen uit kan voeren... onder meer belastingverhoging voor de rijken. En in Egypte is de tweede ronde bezig van de presidentsverkiezingen... waarbij de strijd gaat tussen een kandidaat van de moslimbroederschap... en een oud-premier, die wordt gezien als de kandidaat van de militaire machthebbers... En op een cruiseschip op de Rijn is brand uitgebroken... toen het schip aanlegde in Kreeveld. De bijna 200 passagiers en bemanningsleden moesten snel van boord. Twee mensen raakten gewond. Het schip was onderweg van Amsterdam naar Straatsburg. In Kreeveld, net over de grens bij Venlo, brak brand uit in de machinekamer. Die brand was snel onder controle... maar pas morgen is duidelijk of het schip verder kan varen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline.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 Nathalie Baartman. Nathalie Baartman, cabaretier en een regelmatig columnist bij Vroege Vogels. Nu druk met een nieuw programma. Op je website had je een kale kop mm -hmm. en nu zit er weer iemand met een bos haar tegenover. Ja, het, groe het, groe het, groe het groeit weer een beetje. Ja. Ja. Want je was een beetje gehavend uit je vorige voorstellingreeks gekomen, begreep ik. Ja, ik had een ex met, uh, met Degenmail. En dan ging ik dus heel vaak met mijn lange, losse haar... door dat meel voor het mooie opstuifeffect. Uh, maar ja, dat, dat, dat, dat is toch een beetje uiteindelijk in mijn haar getrokken, bleek. <laughs> dus er zat er eigenlijk niks anders op. De kapper zei ook, je kan of naar een afroegspecialist gaan... of je moet het kaal scheren. Toen dus, heb ik gekozen voor die tweede optie. De groeide de brood in je hoofd. Ja, je eigenlijk wel. Ja. Oké, okay, toen werd het kaal. Uh, Oké, okay, goed. Je bent nu bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe show. Ja, die show heette Prij met mij. Ja. En uh, die begint in september. Okay. En ik ben hem nu aan het schrijven. Oké, okay, maar toch had je ook nog even tijd voor ons. Zeker. Voor het schrijven. Een nieuwe column, hier is Natalie Baartman. Van deurpost tot honingpot. Sinds kort hebben we mieren. Ze lopen kriskras op kleine pootjes van fruitschaal naar piano. Aanvankelijk wilde ik bah zeggen, smerig. Ik ben een lokdoostype. type. Opgevoed met het idee dat een huis rein moet zijn en vrij van ongedierte. Mijn vriend denkt daar anders over. Hij is kruidenteler, op biologisch dynamische basis. Dagelijks komt hij in fysieke aanraking met de voor mij meest onooglijke insecten... als pissebedden, pieren en allerhande kevers. Maar het onderscheid tussen mens- en vliesvleugelachtige maakt hij nauwelijks. Het leeft, dus het hoort er allemaal bij. Hij stopt met gemak een vinger in een bosmierennest en telt de seconde dat hij dit verdragen kan. Ik vind hem dan zeer aantrekkelijk, maar dit terzijde. Het was ook zijn natuurkennis waarvoor ik viel. Zo vertelde hij me dat klanten soms dwingend vragen om kruiden. We hebben die kamillen nu echt nodig. Maar ja, legde hij uit, als kamillen nog niet bloeit, kun je het niet oogsten. De natuur heeft zo zijn eigen tempo, doet niet aan deadlines. Kamillen laat zich de kop niet gek maken. Deze zin heeft nog dagen door mijn hoofd geflinderd. Voor mij en mijn verstedelijkte inborst bestond de natuur afhankelijk uit bomen, bloemen en planten. Sinds ik hem ken, krijgt het groen een naam. Zo hoorde ik mezelf laatst zeggen... Hé, hey, de calendula staat in bloei. Dat was me een jaar geleden niet gelukt. Toen ik hem dus met afschuw wees op de stoet mieren tussen deurpost en tafelpoot... was zijn eerste reactie... Ah, maakt niks uit. Mieren zijn schone beesten. Aan het eind van de dag ben jij smeriger dan een mier... terwijl hij nota bene veel harder gewerkt heeft. Mieren zijn prachtwezens, heel opofferingsgezind... Het enige waar ze mee bezig zijn, is de instandhouding van de gemeenschap. Ze hebben een taak en daar zeuren ze niet over. En als het gemeenschapsnest van buitenaf vernietigd wordt... gaan ze meteen weer over op de orde van de dag. Niet geen nationale oranje depressie. Wat dat betreft zijn het net Chinezen. Gisterenochtend trof ik twee dode mieren in een potje honing dat dichtgeschroef zat. Dat was even een onsmakelijk beeld. Mieren op het aanrecht gedoog ik inmiddels. Maar ik wil ze niet op mijn brood. En terwijl ik bezig was, alsnog een lans te breken voor de lokdoos, ontaarde mijn vriend in totale fascinatie. Hoe is het ze in godsnaam gelukt om in een gesloten pot terecht te komen? Waarschijnlijk hebben ze zich langs de schroeflijn gemanoeuvreerd. Respect. Wederom zwichtte ik voor zijn bewondering. De mier is nu een feit in mijn huishoudelijk bestaan. En ik moet toegeven, het went. Dat was het vierde deel Allegro uit het Concerto Armonico nummer 1 in G Groot van de Nederlandse graaf Unico Wilhelm van Wassenaar. De duurzaamheidsolympiade, kijk hier heb ik hem, de jeugd van tegenwoordig, is duurzamer dan soms gedacht wordt. Dat bewijst de internationale duurzaamheidsolympiade aan de Universiteit Utrecht. Ruim 200 buitenlandse scholieren uit 40 verschillende landen waren er afgelopen week te gast om hun oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken te presenteren. Ons land was ruim vertegenwoordigd met 10 projecten die ons klimaat moeten redden. En voor die Nederlandse scholieren was het extra spannend. omdat een jury bepaalde welk project mee mag doen aan. werelds belangrijkste wetenschappelijke Olympiade. de intel ISEF in Amerika. Verslaggever Steven van der Hulst liep met juryvoorzitter Lisette de Cenerpont-Domies. langs de projecten die in het universiteitsgebouw gepresenteerd werden. We hebben hier 40 nationaliteiten. Deelnemers uit 40 verschillende landen. Heel veel uit, uh, uit de voormalige Sovjet-Unie, de Brik-landen, uh, Oost-Europa, Zuid-Europa uh, Noord-Europa. Hello, where do you come from? I'm Turkmenistan. Je We are from Malaysia. Hi. You are from Mexico? Yes, we're from Mexico. I love Mexico. Oh, I love Mexico too. Hallo, hallo. Dit <laughs> is een uh, Nederlandse inzending. Ja, yes. yeah, yeah. uh, we hebben een manier gevonden, tenminste dat hopen we, om um, uh, natuurlijke olie uit de zeebodem op te vangen zodat hij niet bij de opvlakte komt. Duurzaamheid leeft bij de jongeren op deze wereld. Ja, ook omdat zij, zij realiseren hoe urgent de problemen zijn. Heel veel van die deelnemers die denken heel erg uit, out of the box. Dus dat is, dat is echt uh, leuk om te zien. En ineens kom je dan bij een steentje waar twee hele jonge meisjes staan, volgens mij. Ja, dat klopt. Ik ben 14. En jij? 15 jaar. 15 jaar. En jullie hebben iets heel bijzonders uitgevonden. Rode inkt. Nou, wij hebben milieuvriendelijke inkt gemaakt van rode kool, van paprika en van tomaat. Hoe kom je daar dan op? We hoorden dat inkt heel slecht was voor het milieu. Toen dachten we, daar moeten we natuurlijk iets tegen doen. En toen dachten we, misschien kunnen we het maken van groenten. En dat is gelukt. Er zijn heel veel groentesoorten en er zit ook heel veel kleurstof in. En wij dachten, dan doen we rode inkt omdat er heel veel rode groenten zijn. Ja, we hebben het zelfs meegeschreven en het ging gewoon supergoed. Wat ik heel leuk vind, ik ben ooit ecologie gaan studeren... omdat ik een passie heb voor natuur en voor groen leven. En hoe verder je in je carrière gaat, hoe meer je achter je computer zit. En hoe, eigenlijk, uh, hoe meer je gaat denken in bepaalde patronen. En wat je hier ziet, is dat die kinderen die zijn nergens doorgeremd zijn. Die hebben zakken met geld in hun hoofd en the sky is the limit. En daardoor komen ze soms wel op hele creatieve oplossingen. En de, die, die nieuwsgierigheid die ze hebben... en die uh, die passie voor een betere, groenere wereld. Ja, dat is, wel, dat is soms heel ontroerend om te zien. Hallo. Hallo. Kan ik wat eten bij jullie? Dat kan zeker. Dat dacht ik al, want dat ligt er klaar voor. Uh, ik zie eitje. Ja, stukjes maar dan. Wel, ei? Ja, dan wel, wel duurzame stukjes ei. Want veel mensen denken dus uh, duurzaam aan. Als ze denken aan duurzaam eten, denken ze dus aan het eten zelf. Maar je gebruikt natuurlijk ook heel veel energie. Zoals je moet een eitje koken. Ja, en dat doen we op een duurzame manier. Dus Vertel. We koken het water... Wacht even, ik ga eerst, ik ga eerst proeven. Ja, gewoon, um, gewoon een eitje. Ja. Niks mis mee. Nee, Niks, niet beter, niet slechter, gewoon een eitje. Ja, alleen wel duurzamer, dus toch beter. Vertel. Um, we koken gewoon eieren in een pan, maar op het moment dat het water kookt, zetten we het gas uit. Dus de kooktijd die je normaal hebt van een ei, daar gebruik je geen energie voor, maar plaatsen we in een... De kookdoos die we hebben ontwikkeld. En doordat de temperatuur van het water zo hoog blijft, garen de eieren volledig. Want eieren hebben maar 75 graden nodig van het water om goed te koken. Dit is de kookdoos? Ja. Een met foliepapier erin. Ja, dat klopt. En daardoor blijft het water gewoon op temperatuur. Ja, en na 10 minuten is het water nog 95 graden in de doos. Dus de eieren garen volledig in de doos zonder de energie van het pit meer nodig te hebben. Het is een coolbox-achtig ding, hè? Ja, alleen dan wel de, de omgekeerde versie natuurlijk. Ik heet Bart Fluit. En hoe oud ben jij? Ik ben 14 jaar. 14 jaar. En je hebt een ontzettend ingewikkeld apparaatje bedacht volgens mij. Wat is het precies? Het heet officieel Wave Energy. Een machine om elektriciteit op te wekken met golven. Uh, golven van de zee. Golven van de zee, ja. De golven die slaan tegen het luchtkussen aan. En daardoor gaan dynamo's rollen. En zo kunnen wij elektriciteit opwekken. Dat klinkt heel erg simpel. Ik zie hier een klein schuine plank staan. Daaronder dus een luchtkussen met zo'n dynamo. Ja, dat klopt. En die golven die duwen dus de dynamo omhoog. Ja, en klopt. die dynamo gaat weer omlaag. Ja. En straks weer omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. En daarmee ja. weet jij elektriciteit. Ja, golven stoppen nooit. Het is een hele duurzame energie. We hebben het getest in de Zee van Westkapelle en het werkt echt. En wat denk je dan als je ziet dat dit werkt? Yes, het werkt. Ja, het gaf echt een goed gevoel toen we zagen dat het werkte. Ik vind het een heel leuk idee en zeker voor Nederland natuurlijk, waar we heel veel wind hebben. En dus ook veel golfslag. We hopen dat we na deze ronde doorgaan naar buitenland. Dat kunnen we namelijk winnen. En daar kunnen wij wel mensen ontmoeten die ons verder kunnen helpen met ons idee. En waarom interesseer je je meteen voor de internationale markt en niet voor de nationale markt? Nou, u weet misschien ook wel, op de internationale markt is veel meer te halen dan de nationale markt. Dus ja, dat is natuurlijk veel interessanter voor ons. Het gaat toch alleen maar om geld uiteindelijk? Uiteindelijk gaat ook duurzaamheid om geld, dat klopt. De tweede dans uit de Five Polish Dances, opus drie... van de Poolse componist Xaver Scharwenka. Um, ja, u hoorde net natuurlijk de, de duurzaamheids-Olympiade. Wij kunnen u nog vertellen dat het Wave Energy-project uh, van Bart Fluit... ja, 14 jaar en nu al zakelijke instinct... dat dat project de prijs gewonnen heeft. En Bart Fluit mag met zijn uitvinding volgend jaar uh, in Amerika uh, meedoen... met die uh, grote Olympiade. Welkom in tuinreservaten.nl Waarom zou een tuin altijd op land aangelegd moeten worden? Een tuin op water heeft veel voordelen. Je kan er net zoveel op laten groeien. Je trekt er veel dieren mee aan... Hij is vorst- en klimaatbestendig en als hij in de weg ligt verplaats je hem gewoon. Het idee is niet nieuw. Al in de jaren zestig maakte Robert Jasper Grootveld, u weet wel van die witte fietsen, drijvende tuinen. Hij zag daar onbegrensde mogelijkheden in. Arno Baan heeft zijn werk voortgezet en heeft inmiddels een kleine vloot liggen in de antropo in Amsterdam. Jeanette Paramoor zoekt hem op in zijn tuin De Oceaan, maar daarvoor moet je wel eerst in een bootje. Zo, nou. Heel voorzichtig staan. Ik sta hier nu op grind en op aarde. ja Maar het is wel een, uh, een tuin die in het water ligt. Zeker. ja, ja. Waar staan we dan op? ja We, we staan op piepschuimen, zeg maar. Piepschuimen? Ja, dat drijft altijd. Even kijken hoor, want ja, je ziet er eigenlijk niks meer van. Hè? Je hebt het helemaal ingepakt, zie ik. Voor de begroeiing, maar ook uh, ter bescherming van. Uh -huh. Dan wordt het wat stootvaster. Je hebt de visnetten omheen uh, gewikkeld, ja. lijkt het... Ja. En touw of zo? Ja, het kan niet wegrotten. Ja. En um, een vierkante meter kan 500 kilo uh, massa omhoog drukken. Uh, hier, hier ligt uh, ongeveer 40.000 kilo uh, aarde op. 40.000 kilo? Ja, en het ligt uh, nou, misschien 5 centimeter onder water. Hoe groot is dan? 8 bij 24. Maar wat een begroeiing, man. En ja, bomen ook, zie ik. <laughs> dat ja, en een dat, boom erop. Ja, dat, dat, dat is een dus ook. Ja, ja, hoe, hoe dik moet die, aarde, die lage aarde zijn dan? Nou, dat varieert hier en daar. Soms is het 20 centimeter en dan weer 10. En die wortels van die bomen die gaan ook over het dek heen. Hè? Ja, tuurlijk. En dan zoeken ze zeg maar, de, de openingen, want het zijn allemaal vierkante meter blokken. De openingen tussen de blokken. En dan gaan ze tussen die net door. Oh, en dan zoeken oh. ze het water op. En dan zuigen ze daar het water op. Oh, dus onder dus, het vlot, zeg maar. Dus is er is nog een hele tuin onder de vlotten te zien ook waarschijnlijk. Onder de vlotten groeit er eigenlijk alleen dierlijk materiaal. Omdat het daar donker is. Ja. Dus je hebt uh, sponsen en uh, driehoeksmosselen en uh, brakwaterpoliepen. Nou, we gaan even lopen. Ja, Kijk, ja dit is uh, een roos. hier. de knoppen zitten er al in. Een hele dikke knoppen, ja. Dit is... Nou, die gaat niet zo goed. Ja, ik denk dat hij bevoor is in de winter, dat hij het niet gered heeft. Toch nog, want ja, zo'n drijvende tuin is natuurlijk toch minder gevoelig, denk ik, voor vorst. Hè? Piepschuim het isoleert, dus op ja. zich is die temperatuur beter dan op het land waar het waait en koud is. Maar je komt niet dat piepschuim ook kan bevriezen. Ja. Maar hier staat een vijg, zie je? Die heeft het wel gered. Een dikke vrucht al. ja. En dit, ja. dit, dit is een wilde appel. Je, je ziet ook wel dat het een hele grote... Je begint het al. Zie je? Ja, hij ja, heeft flink gebloeid, appeltjes. zo te zien. Ja, zie je. Ja. ja. Nou, sowieso zie ik wel erg wat bloemen al in jouw tuin. Ja, de gele lis. Dat staat ook weer in bloei. Mm -hmm. En een dennenboom ernaast. Dat zie je toch <laughs> ook nergens, hè? Dat je een soort waterachtig iets hebt met een dennenboom ernaast. Ja, het is nu natuurlijk niet zo het mooi weer. Maar het kan niet anders. Of hier moeten veel... Uh... Insecten op afstand. Ja, vlinders, bijen, vlinders, ja, alles. Mieren hebben we erop. Ik heb ze er niet opgepakt, maar die komen gewoon aanwaaien. Ja. En het drijft, maar dat weten ze niet. <lacht> nee, die denken gewoon dat dit een vast land is of zo. <lacht> aalsgolver. Kijk, zie je dat? Die heb ik nog niet eerder gezien hier, Aalscholver. aalsgolver. Nee. Nou, je hebt wel, omdat het uh, uh, eiland, zeg maar, uh, schaduw maakt, dat daar vissen paaien. Kijk, ik zie je hem onder water duiken. Oh, goed. Ja, en, uh, dit, dit zijn muziekinstrumenten, eigenlijk. Hè? Oh. Ja, dit is een uh, blok piepschuim, en er staan er tien op, en daar kunnen roeispanen in, grote roeispanen, en dan kun je roeien. Maar ik zal even iets vertellen waarom dit een uh, muziekinstrument is geworden. Ik werd dertig en toen kwam Robert Jasper aan met dit blok. Deze. En dan zie je hier op de hoek zie je een, een touw. Hij, hij knoopt altijd op de randen, op de hoeken. Knoopt hij het, wat vind je hiervan? Zo heb ik ook het knopen geleerd. Het echt zo strak inpakken mm -hmm. dat de geluid uitkomt. Ik ben zelf drummer, dus dan ga ik met drumstokjes erop. Ja. En volgens mij heb ik hier nog oh, een. Kijk. kijk. Kun je het gewoon niet, ja. Zie die indiaan al dansen? En hier zie je ook dat het piepschuim is verregend. Zie je ja. dat? Dan is de bescherming eraf. En dan mm. zie je toch dat de regen. Dus de bovenkant van, van een instrument. Dan ja. komt dat niet in het water terecht dan, die bolletjes? Ja, dat drijft. Ja. Dat is wel een nadeeltje natuurlijk van piepschuim. Nou, ik moet je zeggen, door de hele stad heen zie je overal piepschuim in de grachten liggen. Ja. En de vraag is natuurlijk altijd: eten vogels ja. dat op? Maar het is geen hard plastic. Het is zacht en dan poepen ze weer uit. Het is klein, het is niet giftig. Zeg maar, die Jasper Grootveld die had echt hele vooruitstrevende ideeën hè, over die drijvende tuinen. Ja, wat hij, hij zegt, het is een soort vrijheidsbeeld ook. Hè? Uh -huh. Stel, je hebt je eigen drijvende boerderijen, Dan kun je eten, verbouwen je aardappels. Maar bevalt het je ergens niet, dan zit je niet vast. Want je kunt wegvaren en een, een andere buurt opzoeken waar het je wel bevalt. Maar goed, je gebruikt dus ook allerlei ruimte op het water. Ja, dat is ruimtegebruik, water genoeg. Ja. Iedereen die, die bouwt uh, natuurlijk graag op het land, omdat dat een uh, soort veiligheid is. Maar ik zie ook wel, als je dit, uh, als je dit ook voelt, in er een dorp op, waarom niet? Toch? Het kan gewoon eindeloos groter. Ja, en dan kun je het ook nog verplaatsen. Ook dan ga je met je dorp ergens anders liggen. Het is ook wel heel raar, eigenlijk. De idee is van, um, stel je maakt grote woongebieden op het water. Daar kun je geen landkaart van maken, want het is beweegbaar. Dus dan heb je provincie Utrecht is, uh, naast Groningen gelegd of zo, weet je wel, zoiets. Hier heb ik uh, twee gaten gegraven ja. en dan zie je dat uh, het piepschaam onder water ligt. Kijk, als je dit openmaakt hier... Je... Kijk, dit is aarde, hè? En hier ja. is de gat. En als je hier verder in gegraat... stopjes. Oh, stopjes. Hier, hier komt het. En het is modder, natuurlijk. Dus je hebt gewoon grondwater. Je ruikt het ook, hè? Ruikt het? Ja. Ook een beetje een soort moerasselucht. Kijk, zie je, Allemaal vliegjes en mugjes en dingetjes. Dus hier ligt heel veel aarde op. En dan drukt het het piepschuim naar beneden. Maar dan krijg je natuurlijk een hele andere begroeiing. Ja. Daar staat die uh, dennenboom. En hier, ja, hier heb je Valeriaan en je hebt, uh, ja, die listdodde die heb je ook. En hier heb je een beetje meer waterachtige, moerasachtige begroeiing. Ja. Nou is het leuke dat jij ook drijvende tuinen kan leveren, hè? Ja hoor, ja. Ik bouw ze wel. Een heel kleintje bijvoorbeeld, voor in de vijver? Ja, ja. want ja, dat piepschuim kun je gewoon snijden of zagen en dan pak je dat in. Ja. En dan kun je een tuintje van een meter bij een meter doen of ja, wat je wil. Op Eiburg hier, alle mensen, allemaal terrasjes. Maar ja, op het water, en dan stapt ze vanuit hun woning op hun terras. Maar geen natuur. Daar heb ik met vijf buurtbewoners een, een plan gemaakt... En we allemaal uh, tuintjes tussen gezet. En daar staan, er staan er allemaal mooie planten op. En dan zitten ze dus op hun terras tussen uh, de planten van de buren en van zichzelf. Je kunt ja, er zo. alle kanten mee op, hè, letterlijk. Ja, het is ook mobiel. Hè. Dus het is ook niet zo dat je... Oh, nou maken we hier een park. Weet je, dus dat is ook wel iets, iets heel grappigs dat je... Um... Als je in de zand bent, kan je hem gewoon verkopen. Nou ja, kijk eens, Stel, je hebt een woonark met een hele mooie tuin. En je verkoopt je ark, maar dan kun je je tuin meenemen, weet je. Ja, ja Zo dat soort dingen. Dat is ja. gewoon heel grappig, ja. hey, we gaan nog even luisteren naar het geluid van touw op piepschuim. Ja, zal ik het laten horen? En daar zit wat in. Uh, Arno Baan met een eigen improvisatie op drums met touw. En wilt u meer weten over zijn drijvende tuinen? Kijk dan op onze website voegevogels.vara.nl. Wij zijn zo terug naar het nieuws van 9 uur met een wereldbol van plastic afval. En de fenolijn natuurlijk. Ja, Herinnert u zich dit nog? Maarten van der Weide wordt olympisch kampioen op...